Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Als de SP naar de verkiezingen in de regering komen... dan moeten de ministers een deel van hun salaris afdragen aan de partijkas. Dat zei lijsttrekker Emiel Roemer op Radio 1. Roemer heeft nog geen idee hoeveel procent van het ministersalaris... naar de partijkas zou moeten gaan. Dat de partij nooit in de regering heeft gezeten is daar nog geen regeling voor. Privileges als dienstauto's vindt Roemer geen probleem... zolang er geen misbruik van wordt gemaakt. Ministers zijn al druk genoeg, zei hij. Iedere minuut die je niet achter een spreekgestoelde staat heb je nodig om te lezen en te studeren. Dat je gereden wordt lijkt me dus niet meer dan normaal. Voor de kust van Perth in Australië is opnieuw een man doodgebeten door een witte haai. De man was op een surfplank aan het peddelen toen de vijf meter lange witte haai uit het water opdook en de man greep. Hij is het vijfde slachtoffer van een haaienaanval in een jaar tijd, dat is meer dan ooit. Perth, aan de zuidwestkust van Australië, is daarmee de gevaarlijkste plek ter wereld als het gaat om haaien aanvallen. Couturier Theresia Vreugdenhil is overleden. Ze kleedde jarenlang koningin Beatrix en werd onderscheiden met de huizenorde van Oranje. Vreugdenhil werkte vanaf 1965 voor Beatrix en zou dat blijven doen tot 2007. Haar invloed op de uiterlijke verschijning van de prinses en latere koningin was groot.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 Vooral in het midden en zuiden van het land buien, soms met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan een file op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Soesterberg, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen Zandvoort en we zijn begonnen met de Beatles Something. Wij, dat uh, zijn Irene Jager. En donderd En onze eerste gasten zijn aangeschoven al over het eerste onderwerp Olympias Tour. Ja, uh, Olympias toer. Uh, Willem, mag ik Willem zeggen? tegen Ja, ja oké. Okay. Jij uh, hebt geprobeerd uh, om uh, van het voorstel af te komen. om uh, van de verplichtingen voor uh, Olympia's in 2013 en 2014. Ja. Uh, vertel. Ja, klopt. Nou, uh, wij als Sociaal Zondvoort. Uh, hebben het van uh, tevoren al aangegeven dat het zo zou lopen: ol de Olympia En uh, we hebben toen ook uh, tegengestemd, anderhalf jaar geleden. Ja. En uh, we hebben het uh, zo bekeken, afgelopen jaar. Uh, hoe het. Uh, allemaal gegaan is met de Olympiatour het, het was één drama het kostte alleen maar heel veel geld en waarvoor? niemand die het weet voor een paar wielrenners die binnen een paar seconden voorbij is uh, en dan 80 100.000 euro, misschien wel 120 misschien wel 140.000 euro wie zal zeggen, die cijfers die krijgen we hopelijk in september. Maar wat is de begroting geweest zeg maar, van het afgelopen jaar? Uh, 80.000 euro. En, en wat, wat doen wij daar dan voor, Willem? Ja, nou ja, die hekken zijn geplaatst, uh, straten zijn afgezet. Uh, Alle faciliteiten? die parkeerregelaars. Uh, of nou, ja. verkeerregelaars, geen parkeer, maar verkeerregelaars. Ja, dat ja, zijn toch allemaal kosten. Ja. Dus die komen ja. er wel bij. Nou, dan nog wat evenementen, geloof ik, uh, het weekend. Een paar kleine evenementjes uh, hadden ze, dacht ik. Eromheen georganiseerd, georganiseerd, ja. Ja, daar kwam ook geen rol op af. Dus het heeft uh, heel veel geld gekost. En uh, Zondvoort heeft er niets voor gezien eigenlijk. Ja. Uh, hebben ze zich daarin vergist? Of is Vergist? Nou, wij hebben het al van tevoren aangegeven dat het zo zou lopen. Dus ze dus moeten dus gewoon eens wat meer luisteren naar Sociaal Zondvoort. Ja, ja. ja oké. Okay. Maar... Uh, ja, je vraagt er om. Ja, hebben nee, nee, ze nee, zich maar, vergist? Uh, ja, wij niet, hun uh, wel. Waren ja. uh, jullie de enigen die daar zo op gereageerd uh, hebben? Of, of uh, zijn nee, er meer? Nee, uh, Jerry Kramer... Uh, uh, D66 en GroenLinks toen, anderhalf jaar geleden, betegestemd. Ja. Uh, nu heeft uh, die de motie uh, hebben ondersteund, was uh, OPZ, Sociaal Zandvoort, Jerry Kramer, GroenLinks. Ja, jammer dat D66 niet was, want anders hadden we. Uh, dan was vol, het net uh, die ene stem geweest dan, die, uh, die. Ja, en Michel gehad. net weg. Ja. Ja. Dan hadden we het waarschijnlijk net gehaald. En een uh, gbz-tub natuurlijk. Uh... Maar wat is, wat is he, je geeft heel duidelijk aan wat uh, de reden is waarom je tegen bent. He, omdat het ja. meer kosten, of het zijn heel veel kosten waar eigenlijk uh, niets, of althans weinig tegenover staat, althans Juist. niet zichtbaar. Ja. Nou, wat... maar ook de ondernemers hebben geklaagd. He, dus het heeft uh, ook voor de ondernemers uh, geld gekost. Omdat er afgesloten wordt. Uh, Deer van de Broek was uh, niet bereikbaar. Uh, de de, de, de visteint op de boulevard waren niet bereikbaar. Nou, het, in het centrum uh, was er ook geen kip te beleven. Dus, er kwamen niet extra mensen, zeg maar, boodschappen doen omdat ze, ze achterlangs moesten lopen of uh, extra bij de visboeren eten. Nou, de mensen die gewoon uh, op die dag meestal boodschappen doen, uh, die waren uh, Die dag niet, omdat je niet kon komen. Precies. Ja, maar de doelstelling uh, daarvan, uh, Willem, is dat er meer publiek komt. Uh, Juist. En, ja. en dat was er niet. En uh, Nee, dat nee, was... Uh, ja, ik was buiten Zandvoort die dag. Dus nee, ik heb echt uh, helemaal niemand. Nee? Nee. En, ja, er waren en... natuurlijk wel een paar kijkers, maar vergeleken met wat, je, wat ze hadden verwacht, was er gewoon niemand. Nee, je verwacht dat er 10.000 nee, nee. mannen waar Ja, of ja, ja, zoiets. Ja, ja, ja. en uh, dat de organisatie in Zandvoort zou slapen, nou, dat, dat ging allemaal naar Noordwijk. Dus de ondernemers in Zandvoort hebben er ook geen uh, euro aan verdiend. Nee, want dat, had je, dat hadden ze misschien als een soort voorwaarde kunnen stellen. Hè? Want dan, dan zou je kunnen zeggen van nou, dan, dan weet je in ieder geval dat er iets voor terugkomt. Als je stelt van jullie kunnen hier komen, maar jullie moeten hier wel slapen. Ja, ik denk dat je dat niet, uh, die voorwaarden niet kan stellen, denk ik hoor. Maar, uh, nou ja, dat weet ik niet of dat je die voorwaarden niet kan stellen. Maar wat, uh, wat zijn de, degenen die dan voorgestemd hebben? Waarom stemmen die dan voor? Is daar, zeggen ze van nou... Uh, nou misschien dat ze, ja, ze vonden het wel een leuk idee. En, uh... Ja, maar een ja, dat weet Ik ook diep, uh, ja, bedoel, ik vind het een leuk Wij idee. Wij hebben nog gezegd er... van waarom we tegen hebben gestemd. Ja. ja, het was een leuk idee. Er is ontvoerd, werd weer op de kaart gezet. Ja, maar er zijn... Uh, de, het, ondertussen uh, de is het tekort uh, zo eraan, groot geworden. En, uh, maar ja, de, het is allemaal gewoon uh, dat, het water ingevallen. Dat en, is de, allemaal de, niet gebeurd. Nee, nee. Oké, okay. nou gaan we even terug naar het punt uh, wat jullie wilden maken. Oké, okay. het... Het stelt niks voor, het levert niks op, nee, zonder, zonder van al het gemeenschapsgeld. Juist, juist. We beter schoolzwemmen van kunnen ja, betalen. Ja, ja, ja. ja. Ah, ja dat van, dat ja. soort dingen. Ja, dat soort ja. dingen. Of uh, voor ouderen, of voor ja. jongeren. Of uh, de blauwe tram verbouwen. Juist, ja, dat is toch wel honderduig <laughs> Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja nou, totaal. Is, nou, ja, wel, kijk, de gemeente heeft natuurlijk wel het uh, uh, uh, bedrag uh, in één keer moeten betalen, of dat was ah. uh, twee keer al. Dus het was 60.000. Dan ja. zou het 90.000 zijn voor drie jaar. Die was je dan kwijt geweest, eventueel. Ja. Wat, wat ik tot nu toe weet. Maar ja, nou het toch nog een ton ja. over hier ja. is ook. Ja. Heb je Heb je een gevoel dat het realistisch is om dat contract open te breken nu? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Moet dat, dat is ook geprobeerd, maar ja. Ja, want de organisatie kan zandvoort houden aan het contract. Ja, ja, ja. Nou, je kunt afkopen en dan kijken wat, uh, wat hou je dan over. Ja. En, uh, maar goed, die cijfers krijgen we allemaal in september. Dat, wat het dat gaat gekost niet heeft nou, in ieder geval wat het allemaal gekost heeft voor de gemeente Zandvoort, die Olympiatuur. En ook het scenario dat je zegt, nou oké, okay, we doen het niet meer. Nou, daaruit wat, zal ik opnieuw vragen stellen. Wat in november is dat hebben we de zeggen, begroting natuurlijk. En daar uh, kom er zeker op terug uh, ja. tijdens de begroting. Ja, ja. Hè, want we, we moeten toch nog altijd vier, een kleine 4 ton uh, bezuinigen vervolgens. Ja. Dus ik kom er zeker nog op terug uh, in november. Ja. ja, dit hele verhaal is ontstaan in het kader van de bezuinigingen, hè? Als die er niet waren... Hadden... Nou, dan nou heb ik het ook gedaan. Oh, je, toch ook, ja, ja? ja want wat er is geen kiep op afgekomen. Het heeft alleen maar geld gekost. Ja. Zorg dan dat je leuke Sonvoortse evenementen binnenkrijgt. He, die de Sonvoorters zelf organiseren. Er zijn er genoeg die dat willen. Ja, nou ja. In principe had dit had die ijsbaan die de mogelijkheid. Voor dit had de mogelijkheid om... En naambekendheid ja. van Zandvoort en publiek te trekken, maar het doet het niet. Nee, doet het niet. Hoogstens wat naambekendheid bij liefhebbers, maar dan houdt ja, het op. Nee, ja, dat waren dan dus maar een Het was, dat, was daar, misschien dat... slimmer geweest om, om het zeg maar, als een soort proef te doen, eerst een jaar. En dan te zeggen, van nou, als dat loopt, dan kun je daarna een contract tekenen voor ja, meerdere jaren. Ja. Nou, zo'n contract kan dat niet zijn. Het is maar net hoe je zo'n contract opmaakt met z'n tweeën. Maar goed, dus dat, die mogelijkheid dat... zou er best geweest zijn, denk ik. In september uh, wordt er uh, opnieuw naar gekeken. Nou, uh, dan zeg maar. horen we in ieder geval uh, wat het gekost heeft. Dus het totaal uh, financieel plaatje uh, krijgen we het, dan in te zien. Het, het blijft natuurlijk heel moeilijk om uh, te bepalen wat er uh, voor terugkomt. Hè. Dat is de... Kijk, ja, ik... weet ik. Ja. Nee, maar in ieder geval, je hebt wel je kosten gemaakt. En dat weet je wel. Ja. Die kun je wel berekenen. Ja. En uh, wat je eraan verdiend hebt, dat is lastig, want er was niemand. Dus, nee, maar dan zou je dus alle individuele uh, ondernemers uh, moeten vragen: van god, wat is die dag, uh, zeg maar, je omzet geweest ten opzichte ja, van de ja, ja, andere ja, ja. dagen? Nou, ik weet wel van ondernemers dat, ze, dat, dat er veel ondernemers uh, geweest zijn die hebben gebaald als ze stikken dat zo'n evenement in Zondvoort was en hoe dat nu gelopen is. Ja. Die ja, hadden meer uh, medezeggenschap ja. willen hebben? Nou, dat weet ik niet. Uh, ze hadden misschien ook wel het anders verwacht. He, meer publiek. Ja. Dat weet ik weet het niet, geen idee. Maar dit trekt geen publiek, het is een, uh, een Olympiatour. Dat is uh, een, een hele korte tour, natuurlijk, van een paar dagen. Ja. En uh, ja, wat ik dan in Noordwijk gehoord heb. Uh, is er ook niet veel publiek op afgekomen. Ik denk dat het uh, gewoon aan deze kant uh, van de rivier het niet zo trekt. Nee. En zeker zo'n amateur uh, nee, rondje. Nee, dat is zo. Goed. Je zou beter de ronde van Zandvoet weer kunnen inrichten rond je dorp. Nou ja, ja. Of, de, of, de, de of de korte baandraverij. Ja, dat, dat, uh, ja, ja, dat was misschien leuk. De gesloten Solex race. Dat was ook leuk. Leuk. Ja, noem ja. Ja, ja, ja, daar doen ook CFMers aan mee. Ja, ja. ja, ja, ja. Doe je er ook aan mee? Doen? Nee, nee. nee, Heb je geen Solex? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Nou, toch, we hebben nog heel even de tijd. Jullie ja. hier toch zitten. Even een reactie op de aangenomen bezuinigingen uh, afgelopen woensdag. Ja, nou kijk, intern uh, hebben ze natuurlijk ook uh, flink gesneden. Ja, ja dat ja. zag ik. Dus, uh, ja, het moest wel. Als ik ambtenaar was, dan zou kijk, ik me niet zo is... gelukkig voelen. Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar ja, uh, dit hebben we te danken aan dit kabinet natuurlijk. Uh, dat snijdt zo verschillend hard in het gemeentefonds. Ja. Dat alle gemeentes eigenlijk uh, in Nederland in hetzelfde schuitje zitten als Zandvoort. Ja. Ik Begreep dat de schoonmaakdienst ook uh, behoorlijk uh, gehakt is... Uh, in zijn hand hoe bedoel je? Nou, de, de, de, straat, de nou, schoonmakers. Dat, dat, dat valt nog mee, dat, dat verhaaltje is alweer verzacht. Dus, oh, Oké, okay, uh, want ik hoorde daar nee, echt nee, heftige weer, verhalen over. Ja, groenvoorzieningen, uh, behalve de bomen. bomen je ja. wordt even niet gesnoeid in nee, nee. <laughs> nee, goed. <laughs> nou ja, maar de, de andere wel, hè, de straten van bomen, uh, daar gaat het meer om. Ja, mee ja. mee. Er was een boom, dat is toch gauw 700.000 nou, uh, euro. Als ik ze bezig zie, zijn ze aardig met onderhoud toch ook zo het jaar rond bezig. Met nou, dat hebben wij ook, uh, Sociaal Zondervol heeft daar. Uh, anderhalf jaar geleden hebben we daar ook zo verschrikkelijk op gehamerd. Uh, uh, onderhoud van het groen dat er zo verschrikkelijk slecht was. Ja. Ja. Dat werd bijna niet gedaan. Nee. En uh, nu zie je echt uh, zie je het verschil. Uh, Als dat je... is, ze doen echt hun best. Tot in Nieuw-Noord en toen ja. moet ik zeggen. Ja, het ja, ja, ja, ja, ja. piekfijn uit. Ja, ik heb ook uh, anderhalf jaar uh, met, uh, een fiets toch gehouden met uh, Niek Meijer, de burgemeester en uh, andere Zombergen. Om toch dingen te laten zien in Nieuw-Noord. Want vaak denk ik van nou ze blijven te veel binnen. Ja. Ga nou ja. eens uh, lekker door voor heen. Kijk nou eens uh, wat er gebeuren moet ja en dan binnen, ook weinig. binnen het centrum en uh, kijkers meer. ja ook maar ook meer. buiten centrum Daar ja. ja, wonen ook mensen. ja, ja. nieuw noord uh, wordt vaak vergeten wordt vaak vergeten ja. en ik moet zeggen dat is echt veranderd ja. nu zijn ja, ja. mooie en dergelijke ja. de wijkjes is opgefleurd, ja. ja absoluut ja, ja. wel. Uh, nog even jullie kunnen hier waarschijnlijk schoorvoetend vinden in de bezuinigingen. Zoals ja, ja, het is niet anders. Ja. De, het is, ja, je kan er heel weinig aan doen. Het is niet alleen maar de gemeente uh, de schuld. Je nee. kan niet met nee. één vingertje wijzen. Het komt ook van het Rijk af ja Grootzakelijk groot uh, komt er van het Rijk af dit keer. En natuurlijk wat uh, de economie zal zijn Minder parkeergelden uh, die binnenkomen. Ja, ja, ja, nee, nee. Ja, je ziet er maar wat zomer tot nu toe we hier hebben. Ja, de toeristenbelasting zal beslist lager uitvallen dan ja, de inkomsten ja, daar. Toch is het verhoogd, he, uh, anderhalf jaar geleden. Ja, het is. Het is... En uh, toch krijg je minder. Maar ja, ja, wat wil je met dit soort zomers? Ja, deze zomer en de teruglopen de economie. De economie. Ja, natuurlijk, ja. hebben we allemaal mee te maken. Ja, ja. Ja, maar als, als de economie ik... goed zou zijn... En jouw tijd weer had je hetzelfde, hè? Ja. ja Dan komt ja. er ook geen hond naar Zonvoort. Ja, Ja. Het, het, is, is, het is, is, niet is niet anders. Ja, we moeten niet anders. Er mee doen, ja, je moet het ermee doen, hè? Je moet het niet is, voor het zeggen. Het is net als met je huishoudpostemonnee. Ja, die niet gaat ook minder. <laughs> ja, sorry, dan maar even geen nieuwe tv. Maar ja. Met ja, de oude nou, nog nou, even. Die doen. heb ik wel gekocht, uh, maar niet voorkomstig dit jaar. Nou, soms moet je maar. Ja, nou, moest niet, maar. Uh, uh, nou ja, goed, maar dan doe je andere dingen niet. Nee, klopt. voor dit jaar niet. En in het groot is het dus ook zo in Zandvoort met de gemeente. Ja, exact. Dat Daar zullen we moeten. Ik ben benieuwd in september hoe. Hoe dat uh, wat rapport de zijn. Ja, wat de cijfers ja, zijn ook, ja. en dan, dan komen we En ja, dan komen we er in november gewoon weer op terug. Want ik, ik blijf proberen om er vanaf te komen. Wij houden het hand, in de, de gaten. Levert. Ja, elke uh, raadsvergadering ja. zitten we hier om het ik in de gaten te houden. Ik weet het. Ik had het, <laughs> ja. Ja. Ik je ga het op weer eens ja, ja, ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Okay. Nou, dank voor je komst. Ja, dankjewel Fijn dat je het wilde uitleggen. Ja. Graag tot de volgende keer. Het is duidelijk. Dankjewel. En wij gaan verder met de zomer afdwingen. Ja. Letten All-Stars Lambada. Dit was Elvis Costello met Oliver's Army. Ja. We zaten te wachten op Ron... die door het water heen hier naartoe moest komen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen Ron. Je bent op de Kano. Ik ja, kon, je... kon je vastleggen aan de bomen hier. Ja, precies. Heb jij nog schade van het water? Nou, niet veel. Nee, nee, nee. Gelukkig. Eigenlijk bijna niet. Nou, dus nou dat is gaat mooi. Helemaal goed. Maar ik hoorde het in het hele dorp een beetje... Het over. is echt een waterpastijn hier... Ja, nou, we hebben je gevraagd om uh, te komen om uh, nog even te praten over het uh, Salsa Festival vanavond... Ja. Uh, Zoals het er nu uitziet zou je zeggen, dat wordt helemaal niks. Maar het gaat gewoon droog worden het en wordt, het gaat gewoon top worden vanavond. Het wordt avond. fantastisch. Het, het, wordt wordt, geweldig. Uh, ja, het is geweldig. Uh, gisteren en eergisteren was het ook al einde van de dag schitterend weer. Dus uh, ja. dat zal vandaag ook wel gebeuren. Of ja niet? hoor, gaan we wel vanuit. Ja. Ik heb op tv Noord-Holland het weerbericht bekeken. En dan inderdaad in de loop van de middag gaat het opklaren. Dus. En wat zegt onze eigen weerman? Want uh, die, die geloof ik altijd het meeste. Oh, straks. Die, straks. Lex, die, uh, Lex die spreekt altijd de waarheid. Oké. Okay. Ik weet het niet. Dat heeft hij en ja, ik straks. Oh, nou oh, dan horen straks. we het wel. Daar hou, ik, we even... daar hou ik me een beetje af vast. Op teletekst kijk hier. <laughs> <laughs> Maar goed, Ron. Um, ja. Nog even vertel. Wat, wat uh, gaan we vandaag doen? Ja, dit is uh, de eerste festival van een reeks uh, van vier. Uh, we hebben geen midzomerfestival gedaan omdat we de EK hadden. En we dachten van, nou, we komen natuurlijk in de finale te staan. En we uh, gaan geen, geen, geen festival... Uh. Maar jij zegt we. Wie zijn we? Uh, we zijn een aantal ik ondernemers twaalf stuks, die, die hebben de kop weer bij elkaar gestoken om, om weer wat leuks te organiseren. Dus, en we hebben een subsidie gekregen van het Holland Casino en de gemeente en... En het circuit die werkt goed mee. Dus en die subsidie die wordt gebruikt voor de hekken, voor de podia, ja, voor uh, ja. installaties en Precies, dat soort dingen om, oh, okay. om ons een beetje stimulans te geven. Want ja, vorig jaar was het natuurlijk niet echt de festivals. Nee. Nee. En uh, we hadden wel een, uh, ja, een steuntje nodig, zeg maar. Hey, en je hebt het over vier uh, evenementen? Ja vier evenementen. Uh, we hebben vandaag dus het Zalzenfestival uh, met vier podia's uh, uh, Einde Halterstraat, uh, midden haltenstraat Kerkplein en het Dorpsplein ja, Dat heb ik een vraag, joh. dat was vorig jaar ook zo Niet Gasthuisplein, maar Dorpsplein ja. uh, Is daar een reden voor? Uh, nou de, ja, de horeca is een beetje verdwenen op het, uh, hier op het uh... Ja, de enige horeca is ja. <laughs> ja. nou, Dus enige kijk, in, in het Dorpsplein uh, dat is bij de Janks. dat ja. is het altijd al geweest ja. En uh, ja, het kerkplein is natuurlijk een schitterend plein om een Polen te ja ja, ja, ja, ja, ik moest even denken vorig jaar bij Dorpsplein, waar is dat ook? Ja. Oh ja, natuurlijk. Dus voor die het eerst, ligt ook mooi beschut daar, hè? dus ja. het is, ja, het is, daar, is een ja. prachtig plekje. Ja, dat hebben we vorig jaar ook gezien. Het was overal een drama maar, en uh, daar was het best wel gezellig nog. Omdat ja. het beschut lag en uh, best wel goed te overkappen, zeg maar. Dus... Uh, maar goed, dat, was het. dat is dus het eerste evenement. En dan ja, even... dan hebben we natuurlijk het jazzweekend, uh, de 3, 4 en 5 augustus uit mijn hoofd, want dat heb ik niet meegenomen. En dat is allemaal gekoppeld aan uh, uh, Nou, wij organiseren eigenlijk alleen de zaterdag, de, de buitenfestiviteiten. En... Maar, nee, ik bedoel eigenlijk te zeggen dat het gekoppeld is aan activiteiten van het circuit? Of... Ja, ja het zijn altijd met, uh, met belangrijke races op het circuit. Dus uh, zoals vandaag hebben we dan de, wat is het, de formule De Masters. Masters yes. ja. Ja. En met uh, Jazz, uh, dan niet, want uh, Jazz heeft een vaste datum. Dus dat kunnen we niet uh, met het circuit uh, koppelen. Maar het volgende, is 24 augustus, is DTM. Dan, ja, dan krijg je ook ja. volk van buiten, dus hè? dan, dan dus heb je wij, ook, uh... Uh, wij mogen daar, we staan ook in het programma-blaadje en, uh, van, van het circuit. En, uh, ja, nou, dat is best wel. een beter zie te vinden. In Dorp. Ja, precies. Ja, heel goed. Dus uh, dat is een beetje de bedoeling. Maar goed, vanavond. Vanavond hebben we salsa, ja. Uh, we hebben weer schitterende artiesten. Ik ben er niet zo in, thuis moet ik eerlijk zeggen. Ik kan het wel heel goed dansen, maar... Uh, ja. <laughs> nou, uh, bij deze is dat een uitnodiging. Ja, nou, uh, als jullie mevrouw wat zien, dan zie je dan alleen maar dansen, denk ik. Oh, okay. uh, even kijken hoor, want dat zijn al van die moeilijke namen allemaal. Uh, wat, wat, wat echt uh, wereldfaam is, is uh, Gerard, uh, Gerardo Rosales, Ilacrisis... Oh, die, heeft, uh, die zit in de crisis. Die zit al in de crisis, maar uh, die haalt ons er helemaal uit met zijn muziek. Dus, uh, dat lijkt me, ja. Ja, dat komt helemaal goed. En uh, even kijken hoor. Uh... Letitia Dama. Kijk, dat, dat klinkt veel beter als dat ik het zeg. Kijk. <laughs> die zit aan het einde van de Haltestraat. Ja, klopt. Oh, helemaal goed. En het kerkplein Son Candela. Ja. En op het dorpsplein Septeto Trio Los Dos. Kijk. Dat klinkt lekker. En tussendoor, als de muziek stopt, hebben ze uh, hele goede dj's. Die draaien goede, lekkere muziek om op te dansen. En, uh, dus het is eigenlijk uh, nooit saai. Nee, Het is, het is alleen maar fantastisch. Ja. Het is constant muziek. Constant muziek, ja. Vanaf 7 okay. uur. Dus, uh, en bij Nuf hebben ze nog een kinderdisco, als het weer een beetje toelaat. Dat begint ook al uh, vrij vroeg. Over half zeven geloof ik. Oh ja, dat is leuk. Dus dat is altijd leuk met de kinderen. Dat is uh, bij Nuf en bij de Chin Chin uh, voor de deur. Dus uh, ja, het, het wordt alleen maar leuk denk ik uh, ja. En vanaf ja. hoe laat is de uh, Halterstraat afgesloten? Vier uur. Vanaf vier uur. Ja, dat is wel even uur. handig om te weten ja. voor de mensen die uh, nog dorp ingaan. Dat, en het, uh, het straatje bij Nuf is nu al afgesloten. Want dan zijn ze het podium aan. Ja, dat is dat grote podium. En, en ik ja, zie, uh, zie net de tenten verhuur naar boven rijden naar het dorpsplein. Naar dorpsplein, ja. De mannen zijn uh, druk. Dus, uh... hey, maar is, is er nog extra uh, rekening gehouden met regen? Er zijn er bepaalde stukken die je dan extra kan afsluiten. Of in ieder geval probeer droogte. te wij hebben Bij elk podium Aandoen? hebben wij een hele grote parasol. Zo, ja. Ook van multiparasol you <sighs> En die zijn, uh, hoeveel meter zijn die wel niet? Uh, ja, ik geloof iets van uh, 7, 8 meter of zo. Ja, want ik denk dat dat wel heel belangrijk ja, is. Ja, daarom hebben we ze ook uh, ingehuurd, want uh, ja, we zagen de bui al hangen. <laughs> dus we hebben bij elk podium hebben we zo'n hele grote parasol uh, ingehuurd. Weet je, dus, en als je zo'n ding neerzet, gaat het gewoon niet regenen. Dus net als ik ah, naar buiten dan, ga, neem een paraplu nou, mee, blijft het gewoon droog. Vinden, dat zou ik helemaal niet <laughs> vinden. Neem je paraplu mee. Neem je paraplu mee. <laughs> ja. hey, maar dus, leuk, ik, uh, ik, ik hoop dat... Het, uh, Echt van ganse harte dat het inderdaad droog ja. uh, wordt en droog blijft. Want dat zou uh, heel erg mooi zijn. Ja. Zijn er nog andere dingen die, uh, die je zou willen zeggen erover? Nou, die, we hebben nog een vierde festival, daar hebben we nog niet over gehad. We hebben, oh, ja, de, we hebben nu salsa, jazz en uh, een leuk muziekfestival tijdens DTM-weekend. En dan hebben we een week later, want dat was op uh, vriendelijk verzoek van, uh, van het circuit, hebben we de historische race. Dus 1 september, zaterdag. En dan komt er één groot podium uh, op het. hoe heet dat plein? <laughs> Waar de ijsbaan altijd staat? Uh, uh, Raadhuis. Raadhuis. Raadhuisplein. Ja, ja. precies. Ja. Daar komt dan een uh, groot podium met een heel leuk programma. En uh, de racewagens komen er doorheen en de raceteams. En uh, dat moet een heel groot spektakel de historische worden. Race ja, de historische race. -wagens. En wat, wat voor soort muziek uh, kunnen we dan verwachten? Uh, back to the 60s is dat. Oh. Dus, uh, dat wordt. Uh, dat roll, wordt als dansen dus weer. En, uh, ja, ja, ja, ja, dat, dat ja. wordt het uh, eerste weekend september. Ja, 1 september. oké okay. ja. Dus uh, gelijk met de historische reis. Dat wordt echt een, uh, echt een uh, samenwerking met circuit. Dus, uh. ja. ja Dat was toch een vraagje toen je dat in het begin noemde. We doen dat samen met circuit. Die werken mee. Uh, in het verleden is het wel wat anders geweest. Verwijzen zij ook naar het evenement in het dorp. Ja, wat eraan ja. gekoppeld ja, is. Ja, wij hebben daar ook posters hangen. We flyeren daar al als de, de mensen komen. Zoals vandaag. Ja. En, uh, en ze staan in, we staan in het programmaboekje van, van het circuit. Dus uh, ja er wordt echt naar verwezen. Ja. Niet naar de trein, maar naar het dorp. Dat is nou wel ja doen, maar ja. Bij de trein is misschien ook wel een idee. Hè? Dat je mensen daar al uh, ja. gelijk uh, informeert ja. over wat er s'avonds te doen is in het ja, dorp. Precies. Want... Uh, ja Ik weet niet of dat er daar geflyerd wordt. Ja, we hebben allemaal meisjes lopen met flyers. Bij het, bij het circuit, bij het station. Dus ja. Dat, uh, dat ja, want ik goed. denk dat hoe, is, hoe sneller mensen weten dat er wat te beleven is, ja. hoe uh, meer ze het idee hebben, oh, we moeten nog even in het dorp. In. ja precies. Dus, Want dat dus, is de uh, bedoeling. Niet ja. gelijk naar huis, hopa het dorp in. En ze moeten weten waar het dorp is natuurlijk. Dus, uh, ja. Dat schoort er ook nog wel eens aan, vind ik. Als ja het, dat ben, Is dat zo? zie je dat niet? Als je het station uitkomt, als je vreemd bent, wij weten het natuurlijk. Ja. Maar als je vreemd bent, uh, ja, waar is het centrum? Het strand is al... vragen uh, ze al... Uh, ja, al, dan moeten we dat het is het waar. Strand. Ja. En dat wordt, uh, wordt slecht aangeduid, vind ik. Maar... Ja, ik ja, geloof het... dat er ergens ook nog wel iets in de toekomst is dat ze dat willen veranderen. Ja, dat zou mooi zijn. Dat ze zeg ja. maar een open stuk ja. willen maken. Dat je vanuit het station zeg maar zo, Van het strand, uh, het strand ja. kan zien. In de nu... nieuwe plannen voor de middenboulevard ja. is zo meegenomen? meegenomen, ja dat klopt, maar dat is naar het strand toe, ja, niet naar het dorp he. ja, maar dat is niet zo Maar als het maar goed aangeduid wordt waar het centrum is, dan... ja, nou, ze zijn zouden... moeilijk aan een gang naar het centrum. Ik, ik, ik vind centrum. dat stukje bij het station zeg maar als je, hè, want dat, dat, die vooruitgang naar, naar het strand toe, nou, dat, dat ziet er dan ja, redelijk gaat, ja. uit. Maar als je daar aan de zijkant toch ja. eruit komt, dan Armoeie. is dat ja. toch wel een armoedig ja. stukje, jongens. Doe daar toch eens wat aan. Ja. Want dat dat kan echt niet. Hè. De fietsen zijn een puinhoop. Ja, dan vind ik, vind een beetje, schaam ik me een beetje. Zeg maar. Ja, dat is geen goede toegang naar dat het centrum. Is, dat zeg maar. is, dat, is, dat is eigenlijk de, de toegang He, naar het centrum. Daar moet je een, mooi, een mooie toegang ja. maken en dan ook echte mensen daar naartoe ja. wijzen dat ze naar het centrum toe gaan. Dus daar is nog wel ja. wat aan te doen. Maar goed, met de bezuinigingen zal dat wel weer niet uh, nou, mogelijk zijn. Nou, op uh, toerisme en dergelijke wordt niet zo erg bezuinigd. is in de gemeenteraad vastgesteld. ja. Ja, nou, nou kijk, daar dat is, toch goed wel het is, een, het is goed om te horen. Dat is een tip om uh, wat aan te doen. Ja. Hey, maar je had het over heel wat uh, ondernemers... Uh, ja, die Ja, dan moet ik ze opnoemen natuurlijk. Hè. Nou, <laughs> misschien... Dat zou mogen ja, wat mij vind... betreft. Als je er één noemt, moet je ze allemaal noemen. Ja, aanoemen, dat, vind ik dus, dus dat ik ook. het zijn er twaalf als jullie meetellen. Ja. Het is uh, Café Oomstee, Café de Lamstraal... Laura Nardi uh, Café Vier... Uh, Café Anders... Chans. Nuf. Klikspaan. Uh, tjin tjin. 10. Kopertje. 11. Snapbaar het plein. 12. Oh, en dan hebben we nog die jengs. Ja, dat dus klopt. Dat zijn er twaalf. Want oh, ja, ik, ik telde ja, ja, ja. vooruit. Oh, Oké, okay. ik wou zeggen, maar. ik heb er twaalf. Dus. <laughs> en uh, ja, die jengs, dus uh, heb ik ze allemaal opgenoemd. Ja, dat ah. zeg maar alles rondom ja. de podia. Uh. Dat zijn nog de, de, de verstandige ondernemers die zeggen van, er moet nog wat gebeuren in het dorp. En, uh, en daar ben ik het helemaal mee eens, want uh, het zou zonde zijn als we geen festivals meer hebben. Ja. Ja. Voor de bewoners en voor de toeristen. Ja, ja, en, en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, hè, die koppeling aan dat circuit, dat vind ik echt uh, ja, een heel goed idee. Dat hebben we dit jaar voor het eerst gedaan en uh, ik denk dat we het volgend jaar weer meer gaan uitbreiden. Dus uh, ja ik vind het ook een heel goede stap ja want je, je, je haalt de mensen zeg maar uh, dan weet je zeker dat de mensen in het dorp zijn en dat ze ja. dan ja. misschien ook kunnen blijven want de, andere jaren hè, met, de, met de races werd dat hele dorp werd afgesloten ja. dus alles ging naar het circuit en vervolgens ging er niemand meer het dorp in nee, dus niet, dus, dus, uh, dat is wel jammer natuurlijk ja, ja, dat dat zoveel is heel mensen goed. heb je dan uh, dichtbij en, uh, ja, die nou, ja dus er zullen weet. ook wel speciale menus uh, zijn overal uh, voor... ja maar dat zou ik niet zo gauw weten maar uh. dat denk ik wel ja dat daar ga ik wel van is, is er een website waar mensen kunnen kijken? Ja, dat is uh, muziekfestival.nl uh, Zand, uh, muziekfestival Zandvoort.nl Precies, en daar kunnen ze zien wat er daar speciaal... Daar staat het hele programma op en ook andere festivals, de data's, en de sponsors en de beelden. Nou ja, iedereen hoeft niet een laptop of een computer bij zich te hebben, want je kan tegenwoordig op je mobiele telefoon ja, ook ja, de op internet je iPod kijken. Ja, kan dat prima. Dus iedereen die luistert en uh, niet uh, thuis is, maar uh, op bezoek is, uh, ja, muziekfestival check even op. Uh, ja. Het dus, internetadres. Ja. Ron, we gaan met jou hopen dat uh, het weerbericht klopt en dat het inderdaad zometeen langzamerhand uh, zonder gaat worden. Nou, het trekt al een beetje open, toch? Ja. Al een, het het, het houdt ergste op hebben we gehad. Het regenen. <laughs> dat zijn ze optimistisch. <laughs> Oké. Okay. Goed. Nou ja, je kan weer in je kano. Ja, ja. we gaan weer, ga weer even zwemmen. <laughs> Zwem ervaren. maar terug naar huis. <laughs> hartstikke bedankt dat je even wilde komen, want jullie zijn hartstikke druk. Ja. Dus uh, we begrijpen. Nou, jullie ook. Dat, uh, bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Okay. En wij gaan zo meteen naar het laatste onderwerp: een telefonisch interview met gedeputeerde Ja Bond. Die we gaan zien te bereiken, maar we gaan eerst nog even naar muziek luisteren. California Dreaming, de mama's en papa's. Goedemorgen. Als het goed is, hebben we nu Ja Bont aan de telefoon. Ja, goedemorgen. Meneer Bont, goedemorgen. Goedemorgen. Wij horen u niet. Uh, oh. Nog <laughs> ah. steeds niet. Ja, we hebben de koptelefoon. We horen u nu. Oké. Okay. Okay, nou, uh... Fijn dat u even tijd voor ons wil maken. Maar gelukkig dat u niet naar antwoord bent gekomen, anders had u moeten varen. Ja, het is slecht weer. Hè? Ja. ja, maar Zandvoort kent ook een klein probleempje met de afvoer van het regenwater. Dus. Ja. Uh, goed, uh, graag een, een reactie van u over uh, allerlei persberichten over het uh, mogelijk afschieten van herten. Uh, ik begrijp dat de provincie ontheffing heeft verleend om, uh, om dat te doen. Is dat de juiste samenvatting? Nou, wij hebben een ontheffing verleend. Om uh, de dammetten die buiten het leefgebied treden, ja. uh, om daar afschot op te mogen uh, toepassen. Uh, en uh, dan gaat het ook natuurlijk nog, daar zijn ook nog hele strenge eisen en voorwaarden aan verbonden. Ja. Uh, als het gaat om de veiligheid natuurlijk. Ja. En daarom uh, wordt die vergunning die uh, wij afgeven aan de Fane eenheid. Die wordt doorgeleid naar de eenheid en dat zijn professionele en opgeleide mensen. En die uh, uh, kijken dan of het de verantwoord is. Ja, in de pers verscheen een artikel daarover dat dat een team zou zijn, inderdaad, wat, uh, wat, da, wat dat kan en mag. Ja, en die zijn ook daar goed voor opgeleid en die zijn daarvoor gekwalificeerd om dat, uh, om dat goed in te schatten, dat, dat veilig gaat en op een goede manier. Ja, uh, vaak uh, eist dat uh, wel wat tijd om, om op de plek te komen terwijl eigenlijk het vrij urgent is al zo'n hert echt overlast uh, bezorgd buiten de hekken. Uh, is dat een team wat, uh, wat hier in onze buurt woont? Ja, dat is het. Uh, de, het, het, het team wat inderdaad wat in die omgeving, die, wat die omgeving kent en uh, die dat uh, op goede manier inschat, dat is de wildbeheer van Zuid-Kennemerland. Ja. Uh, als het gaat om uh, herten van uh, de Amsterdamse Waterleiding Duinen, komt u niet in conflict met de Amsterdamse Raad? Nee, want wij hebben dit uh, uh, samen met uh, de wetader van Amsterdam, uh, mevrouw Gerels, uh, hebben we dit goed voorbereid. Er is een, uh, een, een, een beheerplan daarmee opgemaakt. Uh, daar zijn ook tellingen uh, gericht van um, hoeveel herten gaat het nu eigenlijk ja. in dat gebied. Uh, en we hebben met Amsterdam afgesproken dat zij mogen het, het hekkenplan afmaken. Ja. Uh, en uh, dan gaan we uh, een jaartje of twee bekijken hoe zich de, de populatie binnen het Amsterdamse waterlijn in gebied ontwikkelt. Ja. Uh, en deze maatregel die is er echt op gericht uh, om als het gaat om de veiligheid. Ja. En daar met name vanwege het grote aantal verkeersincidenten. Ja. Uh, dat we zeggen, ja, en ook de mensen die niet meer naar buiten, uh, naar buiten kunnen uh, lopen, wandelen, uh, uh, nou dat soort dingen, schoolkinderen die niet meer, zeg maar, door kunnen durven te fietsen. En dan weer die daar lopen. Ja. Uh, dat is de reden geweest, maar, maar ja, voornamelijk natuurlijk vanwege het hoge aantal verkeersincidenten wat, uh, wat elk jaar plaatsvindt. Ja, wij, wij kennen het in Zandvoort ook, en dan hangt er zo'n beest uh, de zieltogen in het hek. Ja, dat is een andere regeling. Dat is de zogenaamde valwildregeling. Die was er al. En dat wil dus zeggen dat de dieren die inderdaad in zo'n hek hangen, die gespiesd zijn of die ja. aangereden zijn, die mogen dan afgemaakt worden. Want dat is voor zo'n dier natuurlijk ook uh, een enorm lijden. Ja. Dus die regeling, die was er al. Ja. Tegenover mij zit uh, mijn collega Irene de Jager, die een brand van verlangen om een vraag te stellen. <laughs> Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Uh, U hebt wel een uh, uh, passelijke naam, trouwens. Ja, ja, ja. leven de jager. Weg met het hert. <laughs> uh, ik lees in het persbericht dat er provinciale handhavers zijn die de streng zullen toezien op die naleving van die regels. Ja. Wie zijn dat? Ja, dat zijn gewoon onze mensen van toezicht en handhaving. Uh, dus die, die toetsen of uh, alle voorwaarden en, uh, en eisen die gesteld zijn in die vergunning of die nageleefd worden. Maar op het moment dat er zeg maar een, een noodsituatie zich voordoet, uh, zijn die mensen dan ook gelijk te plekken of, of hoe moet ik dat nee, zien? Nee, uh, er wordt altijd een melding gemaakt uh, op het moment dat die wildbeheerde eenheid aan het werk gaat, dan hebben ze een meldingsplicht. Okay. Uh, en op dat moment gaan die toezichthouders daar dan uh, naartoe. Gelijk uh, met dan hun dan mee dan. om uh, te ja. kijken. Ja, ja, ja, vaak mee ja. ja. Ja, ik, ik begrijp uit uw woorden dat het jachtverhaal wat de Ronde doet van ze beginnen meteen met duizend herten af te schieten, dat dat dus absoluut niet waar is. Nee, dat is niet waar. Nee, nee, nee. Dit is, dat hebben we van de week ook op die voorlichtingsavond ook echt toegelicht aan de mensen. Het is nu niet zo dat de uh, herten binnen het Amsterdamse waterleiding daar een gebied, daar gebeurt gewoon voorlopig niks mee. En daar gaan we dus de komende tijd mee aan de slag om te kijken van, nou, wat is nu het effect van die hekken? Ja. Uh, hoe ontwikkelt die populatie zich? Ja. Uh, en dan gaan we met Amsterdam kijken van, nou, uh, voldoet dit? Uh, of moeten er inderdaad maatregelen komen voor bijvoorbeeld populatie weer binnen het gebied? Maar ja. daar is op dit moment nog geen sprake van. Oké, okay, dat is veel later. Ja, want ik zie dat inderdaad staan. Hè. De, de herten worden niet uh, beheerd in, uh, in dat gebied. Nee. En daardoor is die populatie zo uh, explosief uh, gegroeid. Ja. Uh, ja, Hoe ho ho lang moet dat nog uh, doorgaan uh, voordat er wel wat uh, gebeurt? I nou ja, uh, wat kijk, voor maatregelen kun je eigenlijk dan nu nemen al een beetje zeg maar op voorhand uh, van misschien wel uh, uh, beheer? Nou kijk, Amsterdam is de beheerder van dit gebied. Uh, dus zij zijn degene die een vergunning op aan moeten vragen. Ja, zolang ze dat niet doen, uh, is er maar één manier om dat uh, te doen, en dat is een aanwijzing. Uh, nou, dat hebben wij nu voorkomen door deze goede afspraken te maken met Amsterdam. Uh, en wat wij dus hebben afgesproken, dat is nou, we pakken nu inderdaad de hitte aan die buiten het leefgebied gaan treden. Ja. En dat is best een groot gebied, trouwens, heb ik gezien. Ja, het is een groot gebied, maar als u het vergelijkt uh, bijvoorbeeld met de Veluwe. Uh, dat is nog iets groter en daar hebben ze een bestand van uh, tussen de twee en de driehonderd hetten. Ja. En de laatste telling in dit gebied, dat was dat het er 2500 waren. Dus ja, je kunt wel nagaan dat, uh, dat er uh, ja dat dat die dat die balans in dat gebied die klopt niet meer. Nee, nee duidelijk. Het is uh... ja we hebben gevraagd wat we wilden vragen en u heeft heel duidelijkheid gegeven ja. dank u voor de tijd die u voor ons nou, besteld gesteld. Ik, ik hoop in ieder geval dat het duidelijk is geworden dat er een uh, ja, dat er een hele zorgvuldige afweging ja. heeft plaatsgevonden die heeft uh, 2,5 jaar geduurd in de voorbereiding ja. uh, want uh, het, is, het is niet zo, want dat beeld wordt ook wel eens geschetst dat we zomaar even dieren gaan uh, afschieten, ja. het, het mag ook niet in gevolg van de flora- en Fano wet. Uh, daar zit een hele uh, zorgvuldige afweging die daarom vooraf gaat. want in die wetgeving zijn de dieren goed beschermd, ja. en, en dat is prima en, uh, ja, en dat hebben we met dat fauna beheerplan dan met, en met alle overleggen die we hebben gehad met Amsterdam en de andere gemeenten, zijn we tot op deze oplossing gekomen, en dat is er eentje die, die moet je zien als een stapsgewijze oplossing uh, naar, het, uh, naar het probleem toe en ja, en ja dit, dit hier was de nood en het gevaar het hoogst, want ja, je moet er toch niet aan denken dat er een keer een dodelijke aanrijding uh, ja, gebeurt. Ja, absoluut. En uh, daar hopen we dat we nu met deze regeling, dat we in ieder geval die, die, die, die het die buiten het leefgebied treden, dat we daar een oplossing voor gevonden hebben. Nou, heel erg fijn. Fijn dat u erover wilde praten. En uh, wij komen er zeker nog op terug uh, na uh, de proefperiode die er nu geweest is. En uh, daar willen we graag weer praten over hoe het afgelopen is. Nou, ik ben nog aan weer bereid om jullie te woord te staan. Ah, Oké, okay. dank u wel en een fijn weekend. Okay. Ja, ik zal het ook bedankt. Dag meneer Brond. Dag. dag. Oké, okay, dat ja. was het interview met meneer, dat Bond, was meneer Bond die uh, wat duidelijkheid wilde scheppen. Het laatste onderwerp, de ja. verrassing, surprise, surprise. <laughs> verrassing. Voor mij ook. <laughs> <laughs> Ellen Janssen, Ellen Janssen. Onze... Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen onze scheidende redactrice. Ja. Oh, mag ik het zo zeggen? Ja hoor. <laughs> Met pijn in het hart laten we haar gaan. Ja, heel veel pijn. We vinden het helemaal niet leuk. Maar uh. goed, we begrijpen het wel. Ja. <laughs> even. Het is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ja, precies. Uh. Ik heb veel van je geleerd trouwens. Ik heb met jou een stukje mee gelopen in het begin in de redactie. Ik loop stage bij de redactie omdat ik presenteer. En dan is het de bedoeling dat je stage loopt om te leren wat er nou precies allemaal achter de schermen gebeurt. Ja. En dat is heel veel, kan ik u zeggen. Ja, heel veel goede dingen trouwens ook. Hoor, want uh, ja, zo'n programma moet wel gevuld wil, worden, onderwerpen moeten gekozen worden, mensen moeten gezocht worden. Maar uh, we willen nog even van jou uh, vragen hoe, hoe dat geweest is. Nou, het is, ja, het is voor mij ook heel leerzaam geweest. Ik begon, ik begon natuurlijk uh, op nul. Ik uh, had nog nooit uh, redactiewerk voor een radio gedaan. Um, ja... De begintijd was, was zoeken. Wat, wat gebeurt er nou? Wat, uh, wat moeten we doen? En uh, uh, hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Ja. En ja, op een gegeven moment ging het als vanzelf. Ja. En natuurlijk was, waren er ook momenten dat er uh, frustratie was. Want dat er op vrijdagmiddag weer uh, uh, mensen afbelden en dat we weer met, uh, met lege items zaten. En, maar... Ja, al met al heb ik er heel veel plezier in gehad. Ja, nou ja, je hebt mij in ieder geval uh, best veel geleerd in, uh, in die korte tijd uh, dat ik uh, bij de redactie zit. Dus uh, daar wil ik je in ieder geval voor bedanken. Pre ja, ik, ik heb even de stoel van donderger ingenomen. genomen. Uh, als, als voorzitter van deze radio uh, wil ik Ellen toch uh, ook enorm bedanken uh, namens bestuur, namens alle collega's. Uh, het is toch een opgave om twee, drie keer per week uit Haarlem op het fietsje hier naartoe te gaan. Weer en, wind. Uh, weer, en wind. weer en wind. En ja. die wind is wind. er nogal eens. Weer, weer. Uh, en die regen helemaal. Zeker vandaag. Ja. En dan kom je toch weer in je pak hier naartoe. Ondanks de, de, de, de, de, het bakwater die naar beneden valt. grote prestatie heb ik daarvoor. Uh, je kwam binnen en je kende Zandvoort nauwelijks. Nee, ik kende Zandvoort niet. Ik en, denk dat ik één keer in mijn leven in Zandvoort was geweest. En nu ken je Zandvoort wel? Redelijk. Dat bedoel ik. Uh, ik heb er grote respect voor dat je dat doet. Want Irene uh, zei het net, het, het is toch een enorme inspanning. Je moet mensen gaan bellen en op het laatste moment bellen ze weer af. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Uh, dat is toch een werk geweest. Zorgen die je dan ook hebt. Ja, maar wel altijd met een leuk resultaat. En dat, dat uh, doet ook wat. En je hebt de automatisering hier in gang gezet. Uh, ja, dat zeker. <laughs> Dat schuilt wel uh, een heel stuk werk. Ja, ik denk dat het uh, heel prettig is om, uh, om dingen digitaal te zetten. En uh, zodat het voor iedereen overzichtelijk is. En uh, ja, dat... Uh daar ben ik ook wel trots op dat dat uh, gelukt is. Het betekent ook dat de presentatoren... het een stuk makkelijker hadden. Omdat je alles al uitgewerkt had op papier. En uh, iedereen kreeg zijn overzichtje. En, uh, Hier is het script. En dat ziet er echt uh, gelikt uit. Het is uh, helemaal goed. We kunnen het uh, zeg maar invullen... zoals jij het hebt uh, gemaakt in de basis. En uh, nou, dat is echt heel prettig. Absoluut. Ja, nou, even de, het basisscript is opgesteld door Richard. En aan de hand daarvan... even, even de complimenten ook naar Richard. Aan de hand daarvan... Kon ik natuurlijk steeds Even zorgen dat, er een, dat ja. er een mooi overzicht was. En dat de informatie erin stond. En dat de gasten erin stonden. En nou, nou ja, goed. Zo. En dan als er nu mensen zijn in Zandvoer, de luisteraars. En er zijn er heel veel. Want het is het best beluisterde programma van onze omroep. Dus er zijn een heleboel mensen die op dit moment aan de radio zitten. Er is nu een vacature voor een nieuwe lectuur. Wat zou je zo iemand kunnen aanbevelen? Ik zou aanbevelen als, als iemand uh, ook maar een beetje vrije tijd heeft, doen. Want het is hartstikke leuk om te doen. Veel resultaat en ontzettend leerzaam. Uh, dus ik zou zeggen, mensen, meld je aan. En er kunnen er niet, veel genoeg, uh, niet, uh, niet genoeg zijn die, uh, die meehelpen met de redactie. En uh, ze kunnen zich aanmelden gewoon bij redactie. <coughs> uh, at uh, Ja. En dan nemen we meteen contact op. Ja. Ellen, je gaat nu een nieuwe toekomst tegemoet uh, en baan in de regio Haarlem. Ja, dat, dat is de bedoeling, zo snel mogelijk, ja. Kom je nog eens een keer terug naar Zandvoort? Ja, natuurlijk. Ja. En als er uh, hulp nodig is, mogen jullie me ook altijd bellen. Kijk, dat wilde ik juist horen. Hartstikke hartstikke goed. Um, ik heb voor jou namens bestuur en namens collega's een flesje drank. Kijk, dat is altijd ik, lekker. Ik, ik hoop <laughs> dat je zal smaken en dat je dan terugdenkt aan deze mooie periode bij ZFM Zandvoort. We zijn hier zeer erkentelijk. En enorm bedankt voor al jullie. Nou, ja, jullie ook ja. allemaal bedankt. Oké. Okay. Nou uh, ja, we zijn er doorheen. Uh, de agenda die moeten we geloof ik schrappen deze keer. Want uh, we gaan nou, het geloof ik niet meer redden. Of agenda hebben we nog wat? was sowieso al salsa. En uh, misschien dat we even kunnen vertellen nog dat we. Dat hadden we beloofd. Hotel Machochen. Oh ja, dat is van waar. Het kinderkoor. Het kinderkoor. Kinderen van de kust in de protestantse kerk. Om 4 uur. Ja, dat is morgen dus. hè? Morgen ja. 15 uh, juli ja, nog ja. even. Dat, dat hadden we beloofd dat ja, daar uh, wat dat over moesten zouden we zeker doen. Nou, voor de rest hadden we het al over de salsa gehad. De Formule 3. en... Uh, de muziek uh, volgende week ja. komt allemaal goed. Weet nou, je ja. wat wij gaan doen? We gaan de mensen in Hotel Hoogland heel veel sterk te Ja, mensen. met hun ellende. Oh, die is vandaag, zegt Pieter. Sorry. Oh. De musical vandaag om 4 uur. Vandaag. In de okay. protestantse kerk op Kerkplein. Maar morgen ja. is er een concert. In ja. De... Oh. Oh, We halen twee dingen door elkaar. Ja, Oei, morgen jee. Is uh, het ja. onze. Precies. Uh, Goed, ja. Eh. Uh... Mensen, ik zei de mensen in Hoogland even ja, daar, de, ja, met dus die sterkte, met het en, en dergelijke. Volgende keer hopen we toch weer daar graag, de... graag daar bij hun ja. te zijn. De techniek was vandaag in handen van uh, Daan Lefferts. En die, ik die heb die nog van allerlei andere mensen heeft. ook uh, gezien, maar goed. Ja. Uh, de, ja. de koffie was, uh, verzo is verzorgd door uh, Yvonne, Yvonne Roosendaal. Dankjewel Yvonne voor de koffie. Ja, ja en uh, redactie door dezelfde Yvonne. ...Yvonne... ...Rozendaal en Irene de Jager... ...van de herten. Van de herten, okay. <laughs> ja. Uh, presentatie was in handen van Irene de Jager... ...en Don de Grebber. En wij gaan eruit met Alessandro, Safina Luna. Tot de volgende keer.